Drie uur. Renate Kok met het NOS-journaal. De Britse regering beschuldigt de Russische geheime dienst van een aantal wereldwijde computeraanvallen. die bedoeld zijn om westerse democratieën te ondermijnen. De Britten zeggen op basis van onderzoek door hun eigen veiligheidsdiensten dat Rusland schuldig is aan roekeloze aanvallen op politieke instellingen, bedrijven, media en de sportsector. De Russen worden al langer beschuldigd van internationale computeraanvallen, onder meer op het internationale dopingbureau WADA en de Amerikaanse Democratische Partij in 2016.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 Voormalig president Fujimori van Peru moet terug naar de gevangenis... zo oordeelt het Hoge Rechtshof. Fujimori werd in 2007 veroordeeld tot 25 jaar cel... onder meer omdat hij verantwoordelijk was... voor de misdaden van doodseskaders onder zijn bewind. Eind vorig jaar kwam hij door Gratie na tien jaar vrij... maar dat heeft het Hoge Rechtshof nu teruggedraaid. Enkele uren na de uitspraak werd de 80-jarige Fujimori... vanuit zijn huis in Lima per ambulance naar een kliniek gebracht... Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. PSV heeft ook zijn tweede groepswedstrijd in de Champions League verloren. Thuis tegen Inter werd het 2-1. De Eindhovenaren staan nu puntloos laatste in groep B. Ook Tottenham Hotspur staat nog op nul punten. De Engelsen verloren thuis van FC Barcelona met 4-2. Het weer de komende uren mogelijk wat regen. De ochtend begint dan tamelijk bewolkt, met ook hier en daar nog wat regen. Later op de dag is het grotendeels droog en dan komt ook af en toe de zon erbij. Het wordt circa 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. i like it i just do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 Вибрации, как обычно. Ik